The back zie je wel dat sorry zeggen heel goed is. Ik had het vorige uur er al over. Dus uh, ja, nu doen ze het ook nog eens een keer. Althans, ze de hollies. Sorry Suzanne, aan het begin van de tweede deel van de show. Dus dat nog morgen van GoFam. Welkom. We gaan ook weer lekkere muziek draaien dit uur. Dus blijf bij me. Blijf bij Go. En we hebben ook een paar interessante ontwerpen. Dus uh, je hebt alle reden om te blijven hangen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. GoFam. Bijzondere muziek ook van de Little River Band. Lang geleden dat we die gehoord hebben hier bij Go. Een hele mooie. It's a long way there. Kom je net bij Go? Kom je net uit je bed rollen? Op deze zondagmorgen. Wees welkom. van de vele, vele, vele grote hits van Donna Summer, de veel te vroeg overleden Donna Summer State of Independence en daarvoor Little River Band en It's a Long Way There uit 1976, alweer Um, heb ik je al verteld van onze geweldige nieuws site Ja joh, daar moet je echt eens naar kijken. Go-RTV.nl Daar vind je het uh, nieuws vanuit de regio. Droevig nieuws. Tennisvereniging verdwijnt uit Sluiskeel. Maar ook het Veerpontje. Dat is ook wel vervelend. Heel naar. Ja, ik maakte daar vroeger best wel vaak gebruik van. En dat is dus uh, ten einde. Als er geen bijzondere wending plaatsvindt. En er is een nieuwe directeur van Dow Chemical. Jawel, Tabitha Verburg. Zij wordt vanaf 1 april de nieuwe algemeen directeur. Jij leest er alles over op onze website www.go-rtv.nl Gewoon de nieuws site voor Zelfs Vlaanderen. Go-rtv.nl Heb je dit nummer nog nooit gehoord? Maar uh, dan is dit de eerste keer natuurlijk. Hier bij GOFM. De nieuwe single van Hoover Ik ben een groot fan van die club uit België natuurlijk. Onze Zuidenburen, een paar kilometer verderop. En uh, nou, zo hebben we een nieuw album uit en dit is dus een nieuwe single. and the I Found You. En Kim Appleby hoorde ervoor met Don't Worry uit 1990. Straks. Een uh, ja, reportage van Jeroen van Gent. Uh, hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u. Wat is voor u het woord van 2023? Die van de dikke Van vandalen kennen we wel. Maar wat is het voor u? Nou, daar komen hele mooie antwoorden uit. Dus uh, ja, ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Komt het eraan over een minuut of tien. Dandy, dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to Are your little life You're chasing all the girls They can't resist your smile Oh They long for Dandy Dandy chatting up the ladies Tickling their fancy Pouring out your charm To meet your own demands And turn it off at will. Oh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 A bachelor you will stay and and Ik weet er geen muziek dan helemaal. Geen muziek, rubberen Robbie uit Leiden. Maar het is heel veel jaren geleden. Deze, ja... De ambulance. Knokken tot in de hal. Ja, heb je dat weer. Fijn café dus. De Kings worden hiervoor met Dandy hierbij. GoFM. Tijd voor de reportage van Jeroen Vergent. Ja, het jaar is weer verstreken natuurlijk. We zijn alweer in het nieuwe jaar beland. En dus kijken we terug met de, ja, de mensen op straat naar wat het afgelopen jaar heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld, wat is voor hen het woord van het jaar? Nou ja, Jeroen Vergent ging dus die straat op en vroeg het u, en dit zijn uw antwoorden. Ja, misschien mag ik u vragen. Wat is voor u het woord van 2023? Heeft u zo'n woord? Um, nee, niet echt een woord. De zin? Nee, ook niet. Ook niet. Ja, wat, wat, wat wel dan? Ja, niks. Niks? Nee. Dat oh, geen idee. Het, het woord van het jaar. 2023, dan komen Er komen we van die woorden voorbij. Geen idee. Wat is het woord van het jaar? Um. zo van die modewoorden? Ja, nou ja, dan, dan denk ik, uh, laten we zeggen, aan uh, duurzaamheid. Ah ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja. ja dat is trein, inderdaad. Ja. Uh, nou, ik vond het geen fijn jaar. Nee, nee ja, nou ja, ik wou zeggen, kutjaar. Oh. Nou, dan houden we, nou, we, we dat Ja, dan ja. doen we dat wel. Ja. Want dat zijn persoonlijke omstandigheden, natuurlijk. Nou ja, alles ja. Bij, we doen met hele politiek alles bij elkaar. Het is gewoon één uh, zootje. Geen diplomatieke term, maar goed, we hem ja. erin. Ja. Oh, woord van het jaar. Ja. ja dat is lastig. Nou, het kan ja. van alles zijn. Ja, nee, dat het, begrijp. Het zijn de meeste het... van die woorden waar, waar mensen zich aan gaat iditeren. Eh, ja, god, dat zou ik niet het, weten. Dus. woord van het jaar, 2023. Ja, maar in welk opzicht? Om, heel breed, maakt niet uit. Persoonlijk kan het zijn, maar het is, kan ook politiek zijn, het kan uh, godsdienst zijn zelfs, oh. van alles. Prostaat. Ah, <laughs> ja, dan weet ik waar het over gaat. Haha, <laughs> ja. dat is een enorme giveaway, maar dat is goed. Yeah. Ja, yeah. ja. Is, uh, yeah. Ja, download. Download. download. Ja, download. Iran heeft het altijd over downloads. Ja. <laughs> Daar heb ik altijd wat moeite mee. En misschien dat het woord magisch ook te pas en te onpas gebruikt wordt. Magisch. Ja, waardoor het eigenlijk zijn magie ja. verliest. Ja, ja dat. precies. Ja. Ja, je moet het ook bewaren voor speciale gelegenheden. Ja, precies. Ja. ja, en tegenwoordig is alles magisch. Als je je, je pak melk in één keer open krijgt, is dat <laughs> magisch. Dus nee, ja, dat verliest de kracht dan hè? Nee, ik ben ervan denken. maar. Wat is voor u het woord van het jaar 2023? Um, ik denk vooral dan toch vooruit, geloof ik. Vooruit? Ja. Ah, uh, niet terug. Het, sorry? Niet terug, niet maar terug. vooruit. Is dat vanwege de verkiezingsuitslag? Conservatisme progressief of is het dat niet? <laughs> Zeker nee. meer in dan er is. <laughs> ja, ja. U ah. ziet er meer in dan er is. Oké. Okay. Ik, ik heb vooral het voornemen om uh, een verbinding te blijven zoeken. Ja, om als je een ander niet begrijpt, uh, of denkt niet te begrijpen, of een gek vindt, of de neiging hebt te, te gaan oordelen, om dan te vragen. In plaats van te oordelen. Juist. Dat is mijn nou, voornemen. Ja. Is dat te herleiden naar ITER 23? Ja, dat kan. Ik weet het even niet. Uh, het zijn uh, meestal irritatiewoorden. Dat, dat, dat zo vaak voorbij komt dat mensen zeggen: ja, hou nou maar eens op. Gebruikersplafond. <lacht> dus, Wat? Gebruikersplafond. Oh. Van de, ah, uh, de, de, de energie. Uh... Ja. ja. want wij uh, zitten, uh, wij, wij, moesten, wij ons contract ging heel erg omhoog en toen waren we heel blij dat we gebruik gingen maken van een verbruikersplafond, toch? Oh ja, nee, ja, ja. dat geloof, dat zo was het geloof ja. ik. Ja, we ja. niet meer. Maar in ieder geval, dat is zeg maar de de grens van de vergoeding of zoiets. Ja. ja, hoe ja. hoog de hoe hoog gas en de elektra is. Juist, dat is. Ja. Het. Hoi. Hi. Mag ik vragen? Wat is, wat, wat is voor u het woord van 2023? Het woord van 2023? Ja, wat is er blijven hangen bij u? Dat u zegt van, oh dat kwam steeds terug. In de familie kan ook. Of politiek gezien, of whatever. Ja, echt geen idee, man. Echt geen idee. Wat me geïrriteerd heeft. Nou nee, ja, zo'n nee. woord. Zo'n ja. begrip of uitdrukking. Ja, nee, eigenlijk niet. Nee, ja, na de corona en zo zijn we, weet ik dat eigenlijk niet zo goed. Uh... Nee, sorry. Positief. Nee, ja, toch? Positief. Positief. Nou, misschien is dat het woord. Ja. Positief. Ja. Goeie. Ja. Doe we. Mag ik u nog vragen? Wat is het woord, het woord van, het woord van drie, 2023? Wat is het woord van 2023? Verbinding. Verbinding. Verbinding. Mensen moeten meer verbinden met elkaar. Aandacht voor elkaar, tijd voor elkaar en liefde. Dat is belangrijk. Hoi. Mag ik vragen, wat is het woord van 2023 voor jou? wat moet ik niet zeggen? Uh, nee, het jaar waarin ik geslaagd ben en een huis heb gekocht. Dus het jaar van hoogtepunten, denk ik. Kijk, goeie. Dus uh, geslaagd. Zeker. Dat ja. is dan het woord? Ja. ja. J Jij weet er al een, of niet? Ja, nee? <laughs> en Amaze, van amazing. O, oh, Engels. En, ja, Dat ja. zijn grote zussen, hè? Dus dan, oh, dat wordt dan gebruikt? Dat was een amazing jaar, hè, amaze. Amaze. Ja. In een, een, een, een korte abbreviation of amazing, zeg maar. Ja, ja. zoiets. Gebruik jij het ook? Um, soms. <laughs> Mag ik u vragen? Het woord van 2023, wat is dat voor u? Het woord van 2023. <laughs> Rijflatie. Wat ja. is dat ook alweer? Ja, dat bedrijven meer inflatie uh, op de prijs zetten dan eigenlijk uh, noodzakelijk. Of verantwoord. Goeie. Dank u wel. Dank u. Welk woord of begrip? Welk begrip? Ja, woord wat steeds voorbij komt en zegt: dit is wel echt het woord van 2023. Heel veel ellende en oorlog op de wereld. Ja, dat weet ik ook. Oh. Ja, ja, kom ja heel helaas. Terug op het helaas. journaal overal, iedereen heeft het erover. Ja, dus dat? Dan is het ellende. Ja, oké. Okay. Ja. Mag ik u vragen, het woord van 2023, wat is dat voor u? 2023? Het afgelopen jaar. Ik uh, ben blij dat het weer voorbij is. Oh, ja. ook een goeie. Ja, ja, we gaan door naar het volgende jaar. Juist. Goedenavond. Mag ik u vragen, het woord van het jaar 2023? Heel kort. Oh, ik heb het gehoord. Nee, nee, gewoon voor uzelf. Oh, Jullie, weet jij een goed woord? Het woord van het jaar 2023. Uh, voor jou. Noem maar een leuk woord. Ja. Uh, weet je geen Oh, even denken kak? Hoe dan zo? Dat is, is, is mijn stopwoord. Stopwoord. Ja. Oh nou, dat kan is niet gaat? Ik kak. Oh, nou is een goeie. Ja. Hou we die erin is goed, is goed. dank je, dank u. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 Een van de vele uitvoeringen van Summer in the City, deze keer in de uitvoering van Joe Cocker hier bij GoFM. Een prachtig nummer uit 1994 alweer. En Jorde ervoor, Kraftwerk met The Model. Een club uit Duitsland die hele bijzondere muziek maakte. En daarom ook in de show is, want we drijven alles en nog wat op deze zondagmorgen. Kijk even naar onze agenda. Vandaag de laatste dag dat je kunt schaatsen in Sluis. Dus ik denk dat ik straks nog even de schaatsen onderbindt van Sluis. tuff En daar even op het koude Ace mijn uh, nek probeert te breken. Uh, tot uh, vanavond tien uur is het open. Het laatste dag och. En dan is het voor Sluis dus kennelijk uh, de winter voorbij. Wil je meer informatie over uh, het schaatsen in Sluis? Wat nog kan op de ijsbaan? Dan ga je gewoon lekker naar onze website. Go-rtv.nl. Ga naar Agenda en daar vind je alle informatie over schaatsen op echt ijs in Sluis. Lights down De studio is soms dubbel van het lachen. Zegt de reden opeens uh, van, oh, jij gaat uh, naar Sluis om uh, op echt ijs te schaatsen. It geht on. Nou, dan uh, ken je de schaatsplaats nog niet. Allemachtig. Nou ja, wel gezellig hoor. Hier bij GoFM. Oh ja, Paul Kelly hoorde je. Je hoort hem nog een beetje met Get Sexy uit 1975. Een lekker disco nummertje. En de Love Affair met een mooie klassieker. A Day Without Love! Uit de tijd dat uh, er nog echt de orkesten meespeelden met de popartiesten. Dat was wel heel bijzonder hoor toen de tijd. Dus, uh, en dat hoor je ook wel een beetje. Maar hoewel het wel tegenwoordig erg strak is en best eigenlijk wel uh, meevalt met die kunstmatige muziekinstrumenten. Was de tekst op van Leo Amoureux Solitaire aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van Govem. Ik ga er weer voor tussen, het is mooi geweest. Het wordt vanmiddag een aardige middag. graad of 1, 2 en uh, zonkracht 4. En de ervaringstemperatuur is min 4 graden. Dus alle reden om uh, lekker naar buiten te gaan voelt goed. Ik wens je nog een hele mooie zondag. Uh, ik hoop er weer bij te zijn hier bij GoFM volgende week zondag op 10 uur. Ga ik weer lekkere muziek voor je draaien en een paar leuke onderwerpen behandelen. Dus stay tuned. Lijkt me het beste plan wat je kunt uh, maken voor vandaag. Um, Tot van de show. R.E.M. and Losing My Religion. En dat op de dag des heren. Hmm, Mooi dag.